Een veiling bij Sotheby's in Londen heeft vandaag verschillende records gebroken. Een beeldhouwwerk van de 20e eeuwse kunstenaar Giacometti ging voor 65 miljoen pond van de hand, omgerekend ruim 74 miljoen euro. Volgens Sotheby's is dat een recordbedrag voor een kunstwerk op een veiling. Het werk van de Zwitserse beeldhouwer is een levensgroot bronzen beeld van een lopende man, getiteld Lumpki Marsch. Het schilderij Kiertje in Cassone van Gustav Klimt bracht ruim 30 miljoen euro op. Een record voor een landschap van Klimt. De totale opbrengst van de veiling van impressionistische en moderne kunst was 167 miljoen euro. Volgens Sotheby's de hoogste opbrengst ooit van een veiling in Londen. In de Eredivisie hebben de lijstaanvoerders PSV en Twente vanavond allebei hun thuiswedstrijd gewonnen. PSV versloeg Utrecht met 2-1 en Twente won met 2-0 van Heracles. Ajax Roda werd 4-0 door vier doelpunten van Luis Suarez. De andere uitslagen zijn Groningen ADO 2-0 en Sparta Vitesse 1-0. Het weer, toenemende bewolking en vanuit het zuidwesten regen, mogelijk ook met natte sneeuw en ijzel. Het KNMI waarschuwt voor mogelijk gladheid in het midden, oosten en noorden van het land. Overdag bewolkt met in het noorden wat regen, temperatuur 4 tot 5 graden. Dit was het een oefening. Zandwoord heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. Beleeft in 2010 al twintig 20 jaar live. ZFM. We nu de nacht.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 Satellite Man, your time has come Your words received by everyone And should you fall, well that's okay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 Just wait To cleanse my skin I wake again my skin.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 your truth. I'm shining into you Time. See you